Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Kroongetuigen moeten beter worden beschermd, vindt zowel het kabinet als de Tweede Kamer. Dat bleek in het debat over de moorden op Peter R. De Vries, Dirk Wiersum en de broer van kroongetuige Nabil B. Kamerleden noemden de moorden een aanslag op de rechtsstaat. Ze benadrukken dat kroongetuigen nodig zijn om de georganiseerde misdaad aan te pakken. Minister Jesselgus verzekerde de Kamer dat ze hard werkt aan het verbeteren van het hele stelsel van bewaken en beveiligen. En daarvoor is ook extra geld beschikbaar. Een hindoe-priester uit Lelystad is veroordeeld omdat hij een vrouw uit Den Haag heeft misbruikt. De man van 77 kreeg een celstraf van anderhalf jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De priester bezocht de vrouw thuis twee keer voor een hindoeïstisch gezondheidsritueel. De tweede keer vergreep hij zich aan haar en hij verbood haar om nee te zeggen. Naast anderhalf jaar cel kreeg hij van de rechter een beroepsverbod van drie jaar. Het OM had die straffen ook geëist. Verder moet de hindoe-priester de vrouw 7500 euro schadevergoeding betalen. De Amerikaanse zakenman Mike Lindell, bondgenoot van oud-president Trump... moet 5 miljoen dollar betalen aan iemand die een door hemzelf uitgeschreven wedstrijd heeft gewonnen. Dat heeft een arbitragecommissie bepaald. Lindell beweert dat Trump ten onrechte de verkiezingen heeft verloren... doordat stemmachines gemanipuleerd waren. Hij baseert zich op computerdata en daagt de experts uit om zijn ongelijk te bewijzen. Toen een IT-expert erin slaagde, weigerde Lindel zijn ongelijk toe te geven. De arbitragecommissie sommeert hem nu de beloofde 5 miljoen euro uit te keren. Lindel wil nu een rechtszaak aanspannen om daar onderuit te komen. Het weer, hier en daar een bui, minimaal rond 7 graden. Daarna op veel plaatsen een grijze dag. Maar in het noorden en uiterste zuiden, ook periode met zon, daar kan het 18 graden worden. In het midden valt regen, voorals middags, en daar is het dan 12 of 13 graden. Dit was het N West Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. Met nu de Nacht. <totstuk>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 Doe Nacht zuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nacht al niet te morgen. Nacht zuster, Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan je pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan je pijn. Nachtzuster. Nachtzuster.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 Nachtzister. Nachtzister. Nachtzister. De Ik heb principes, kan niet een prik in zetten. Ik heb mijn waarde, ik heb mijn waarde. Ik hou mijn koe, ik weet die mensen, kijken naar me. schouder naar mijn dame, schouder naar de vader. is mijn boys weten zonder spraten bij geen zaken. En daarna weer ik kampioen die dingen keer, ik pak ze aan. Moes weer flien, zo van dag te dan. Twintig jaar in deze honna dan mijn achterbank. In de vele laat je weten dat het anders kan. Ik dans en ik lach. Nog een rondje, ik lach. Hou vol of hou vast. Lee, het doe je na, na, na, na. Ik kan ze en ik Nog een rondje, ik lach. Hou vol en na, vast. Lee, het doe je na, na, na, na. Ik heb mijn zaken in check, ik loef dat. Ik ben niet met gezegd. dat is poespas. Ik heb een dame met een body als een fles. Komt wellicht omdat ik flex als een yogales De pols schepen licht als een kermis. We dragen kleding van Ik heb mijn artie op de straat als ze zwerven. Fuck, het is mijn nieuwe remedie. Die matties noemen me den. mijn neefjes noemen me P. Die soms zitten tegen, dat geef niet die blessing. Stellen we daily En dat zat vast als de AB De HVB of de P. Parkeer dat ding op de stoep. Van nacht door als het moet. Ik heb mijn eerste tien mails gestuurd verstuurd. voor toe toest. Je bent al jaren niet meer gaande, bro. Ik denk dat je roest. Was even lekker, maar ben terug en laat je zien hoe het moet. Aladdin, glad tussen harde slee. Of ik laat mijn baas staan, vies als Mohammed B. Blijf gaan, bro, en dat is zolang ik leef tot ik niet meer opsta. Libi, man, panna, geef. Pas me toe, mijn dag gaat goed. Drank je toe, dans je toe. Rad je toe, ik lach je toe. Geen stress, leel, mama, I look after you. Ik kan ze niet lachen. Nog een rondje, ik lach. Hou vol of hou vast. Lee, het doe je na, na, na, na. Ik kan ze niet lachen. Nog een rondje, ik lach. How I fallin' and I'm fast oh, oh, oh, oh. Leave <laughs> <laughs> how hey, do you nah, nah, nah, nah do, do, do, do, do, do, do, do, do, do. Don't look down Cause I'm on top of the world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 To. Mis sentimientos no caben en esta pluma. Ay, hey, ¿cómo decirte? Tú eres el exponente infinito, la X, la suma, te queda pequeño la luna. Tú te leo, tú eres la persona más cerca de mí. Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti. Siento tu otra vida, de tu agua bebida. Yo no puedo En y baila como sé que se dios al bailar y a siempre hubiera sabido besar. Y nadie a, ti, a ti te tuvo que You're human